In het zuiden van Polen zitten er ruim 11.000 mensen zonder stroom. Er is al een paar weken sprake van hevige sneeuwval. En door het gewicht van de dikke laag sneeuw... zijn op veel plaatsen bomen op hoogspanningsleidingen gevallen. Bijzonder zwaar getroffen is een dorp tussen Krakau en Katowice. Daar hebben 6.000 huishoudens niet alleen geen stroom meer... maar ook de water- en wijkverwarmingsleidingen hebben het begeven. Verder zijn de telefoonverbindingen er verbroken. In Polen is het vandaag 17 graden onder nul... Vannacht wordt het in het oosten van het land naar verwachting min 28 graden. De Nederlandse reddingswerkers die hulp hebben geboden in Haiti zijn teruggekeerd in Nederland. De 60 hulpverleners en 8 speurhonden zochten naar overlevenden van de aardbeving. Ze hebben drie mensen kunnen redden. Omdat de kans nu erg klein is dat er onder de puin nog mensen in leven zijn, keert het trim terug naar Nederland. Het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht vertrok vanaf Curaçao, en landde vanmorgen op vliegbasis Eindhoven. Bij de aankomst was ook minister Koenders aanwezig. Dan het weer bewolkt en overwegend droog. Maxima tussen iets onder nul in het noordoosten en een paar graden boven nul in het zuiden. Vannacht overal ligt de vorst. Morgen soms zon, maar ook kans op een sneeuwbui. Dit was het NOS Show.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 je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Frequenties live. Bloemenau 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is Zondag in Kennemerland. Het zal je maar gebeuren dat je gewoon als openingsplaat wordt gebruikt in dit programma Zondag in Kennemerland. Nou, het overkwam de band die niet meer bestaat, maar het is wel een hele leuke nummer overigens. I Sky Skyred, vorig jaar stonden ze in de voorrondes van de Rob akdal in het patronaat. Dan heb ik het niet over deze sessie. Maar de sessie daarvoor van 2008-2009, One More Band, was dat. Ja, zomaar kan dat. In het programma Zondag in Kermeland Op beide zenders Vandaag op de 105.8 en 106.9 AB Radio. CFM Zandvoort Met veel nieuws. En ook uh, leuke muziek. Tot aan 5 uur. En het uh, nieuws dat komt. Uh, zowel uit de regio zuid kermeland Maar ook erbuiten beetje sportnieuws en dat soort dingen. Want uh, ja hier in de regio ligt het uh, min of meer allemaal stil. Maar erbuiten wordt er nog wel het een en ander afgewerkt. Uh, uh, zo ook bijvoorbeeld uh, wordt er geskiet in uh, de Europa. Uh, uh, in wereldbekerverband wordt er uh, geskiet. Dus dat soort uh, zaken zullen er voorbij gaan komen. Tussen nu en vijf uur dus. Nou, wat uh, gaan we dan verder nog doen? Nou, ik zei het al, muziek. En dat zal toch wel een beetje de hoofdmoot worden gecoverd van um, Jewel Foolish Games maar Joyce Meister heeft daar een eigen draai aangegeven. En dit is haar versie van Foolish Games. You stood in my doorway With nothing to say Besides some comments on the weather Well, in case Oh. Achter elkaar, Johnny's Meisters versie Foolish Games en uh, John Wade Heeft het altijd nog over een stukje Van de actie, A Piece of the Action Uit uh, Lang vervlogen tijden Het is alweer 23 jaar geleden dat dat nummer Is dus uitgebracht uh, en de John Way ook nog eens later op bij Bad English. Time stoot stil, wie kent dat nog? Uh, het is inmiddels 18 minuten over 2, oftewel 12 minuten voor half 3. We gaan eens even kijken wat uh, we het, uh, aan het nieuws al hebben. Hier bij Zier van Zandvoort en AB Radio. Want uh, de mannen van, uh, van AB Radio en een nieuwsredactie is ook uh, op volle toeren bezig geweest de afgelopen week. Een hoogbejaarde vrouw is woensdagmiddag in haar woning aan het Julianenplatsoen in Bennebroek bestolen door een onbekende man. De ziende vrouw deed een dutje in haar stoel in de woonkamer en werd wakker van iemand die in de kamer liep. Toen ze vroeg wie het was, antwoordde een mannenstem dat hij van de thuiszorg was... En de man vroeg de hoogbejaarde slechtziende vrouw om haar pincode. Omdat ze dacht dat hij haar het pasje toch niet had, heeft ze de code gegeven. Later bleek dat hij het pinpasje uit haar tas heeft gestolen. Het politieonderzoek bleek dat de achterdeur van de woning niet was afgesloten ten behoeve van de zorgverleners. Geregeld is dat deze mensen de beschikking krijgen over een sleutel en dan kunnen de deuren worden afgesloten. Politie adviseert alle ouderen gebruik te maken van zorg de deuren af te sluiten om ongewinst bezoek te voorkomen. Al dus het bericht wat uh, deze week heeft gestaan, en eigenlijk staat er nog steeds op, op uh, de website van AB Radio. Uh, www.abradio.nl En dan is er ook nog uh, het een en ander te vertellen over de bushaltes aan de N201. En dat is uh, de Zeeweg, zoals die uh, wordt bekend. Want ik reed daar de afgelopen vrijdag langs en ik denk, hé, hey, er is iets aan de hand. En dat is ook de nieuwsredactie niet omgaan. De weersomstandigheden van de afgelopen weken werkte de provincie twee weken later dan gepland aan de twee bushaltes van de Kennemerduinen Dus bij de ingang al bij de zandwaaier daar. En natuurlijk ook bij het Koevlak aan de andere kant van de zeeweg. Daar zijn een aantal werkzaamheden voor de twee bushalters die er staan. Vanaf 25 januari tot en met 5 februari wordt aan die bushalters gewerkt. Haltes worden opgehoogd en er komen gidsstroken voor blinden en slechtzienden. En de haltekom waar de bus stopt wordt vergroot. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden mogelijkerwijs uitlopen. Nou, we kunnen het zien. Vandaag is er wat snel gevallen, dus. De kans dat de uitloop er is, is dus aanwezig. En de werkzaamheden die vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur ochtends en 5 uur middags. En om de werkzaamheden uit te voeren wordt één rijstrook aan de zuidzijde afgesloten. Dat is dus het verkeer wat komt uit Zandvoort richting Overveen. En dat gebeurt dan ter hoogte van de bushalte. Het verkeer wordt langs het werk geleid met behulp van de verkeersborden. En de fietspaden worden aan beide zijden versmalt. Fietsers kunnen hier langs fietsen. En buiten de genoemde werktijden zijn de rijbanen ook nog open voor het andere verkeer. Zo meldt het bericht. En dan nog meer bericht. Want er is nog een hoofddorper een slachtoffer geworden van een zware mishandeling. Dat gebeurde. ...afgelopen, en dan moet ik even kijken, uh, donderdag en woensdagavond moet ik zeggen... ...dat uh, is een 25-jarige hoofddorper overkomen. De man werd uh, zo rond half acht in de Wilsonstraat in Hoofddorp geslagen door twee mannen... ...en de hoofddorper heeft daarbij hoofdletsel opgelopen en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht... De politie stelt een onderzoek in naar de geweldpleging. En getuigen hebben gezien dat de twee mogelijke daders fors gebouwde mannen met een donkere huidskleur en donkere kleding zijn. Ze waren in het bezit van een bromscooter. En getuigen die zich nog niet hebben gemeld, worden verzocht om contact op te nemen met de politie in Hoofddorp. En dat kan via het uh, algemene politienummer telefoon 098844. Dus 098844. En dat gaat om een mishandeling die woensdagavond in de Wilsonstraat heeft Plaats gevonden waarbij een 25-jarige hoofddorper het slachtoffer is geworden van die zware mishandeling. Ja, klinkt gek, maar dan moet je weer terug naar de muziek. En dat doen we dan met de Eagles en Live in the Fast Lane. me the booze is out now where is the party i hear the beach is calling me the time for good time set me free it's all the worries all my life but now it's time to make it mine. I see the Dat was hem. Helemaal. Chapter January met een uh, singeltje. Tenminste van de EP is dat uh, afkomstig. En kan downloaden van hun uh, website. Uh, Sound of Summer. Krijg er al spontaan zien in. Als je naar buiten kijkt, denk je van, uh, waar blijft dat? Nou, als je je hoogtezon neerzet, dan is het geen probleem eerlijk gezegd. Uh, de shows die ze geven, is, uh, want ze komen hier uit de buurt. Uit uh, Sparendam en omgeving. Uh, 3 april... Maar dan moet je wel even een heel eindje lopen. Of uh, met de trein of met de auto. Barneveld, de Dutch Scene Tour. Daar wordt uh, nog een optreden van ze gedaan in, uh, in Nederland. Dus dat uh, kan ik over deze band uh, vertellen. Ga ik eerst even wat anders doen. Want uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, wat nieuws uit de regio als het gaat om de sport. Het gaat met Haarlem op sportieve vlak niet goed. Want afgelopen vrijdagavond in Rotterdam... tegen Excelsior, de nummer 4 van de Jupiler League... konden ze geen potten breken. De ploeg van de nieuwe trainer van Henny Spijkerman... kwam in de zesde minuut op achterstand door een goal van Koolwijk. In de veertiende minuut was het 2-0 door Erasmus. En Janotta bepaalde in de 73ste minuut de eindstand op 3-0. En dat is het verhaal zeg maar, van de HFC Haarlem. Tenminste, het... Het sportieve verhaal, maar dan is er ook nog een zakelijke kant van het verhaal. Want zoals bekend is uh, HFC Haarlem in financiële moeilijkheden. In de verloren uitwedstrijd van vrijdag tegen Excelsior zal wel eens het laatste duel van uh, de Haarlemers geweest kunnen zijn. De schuld van Haarlem, dat sinds 12 januari een Jansen van betaling verkeert, is opgelopen tot 1,8 miljoen euro. Bijna 2 miljoen euro dus. En dit weekend wordt nogmaals gesproken met investeerders om de club van de ondergang te redden. Het is dus een kwestie van uren in plaats van dagen. Al dus de manager van Haarlem, Johan van der Streun. En maandag moet het duidelijk zijn, dus dat is morgen. Dan uh, is er uh, dus een duidelijkheid uh, in die zin van kan het of kan het niet. En als die er niet is, dan rest uh, de bewindvoerder Rocco Mulder weinig anders dan het op een faillissement aansturen. Al dus het uh, bericht dat uh, na te lezen is op de website van Radio TV Noord-Holland. Dat daar heb ik het een beetje van afgeplukt. Nou, dan gaan we weer eens even fijn verder met een stuk muziek. MUZIEK You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the forest. CFM-luisteraar werd uh, nog eens een keer getrakteerd op een uh, nummer van uh, Lisa, dezelfde, die ik uh, al tussen 12 en 2 ook heb gedraaid. Maar voor de mensen van uh, Bloemendaal, ja, hij is leuk. Het is uh, de dame die vorig jaar uh, de x factor wist te winnen. Halleluja hoorde je daarvoor uh, uh, en daarachter, dat is het nummer wat je net een beetje weghoort, Ebbe. Dat is het nummer van Michael Jackson. ...met Beat It... ...afgelopen jaar dus opnieuw uitgebracht... ...en het werd opnieuw een hit... ...en daarom uh, is het nog uh, wel uh, heel erg leuk... ...om eens even weer uit de mottenballen te trekken... Die, uh, ...dat nummer van Michael Jackson. We weten het allemaal, in uh, 2009... ...ontviel hij ons ergens... ...in juli of augustus, weet niet meer precies... ...maar het was in ieder geval in de zomer... ...daar uh, was het ineens afgelopen... ...en uh, die... Uh, ...this is it-plannen... Uh, ...die konden dus definitief gewoon... Uh, ...afgeblazen worden... Blijft natuurlijk een gemis, zo'n grote show-talent uh, wat, uh, wat we hadden in de jaren tachtig. En uh, hij, weet het, uh, hij wist het allemaal wel in ieder geval. We gaan weer terug naar het uh, sportnieuws van uh, afgelopen vrijdag. Want Telstar die deed vrijdagavond in eigen huis goede zaken. door met 2-1 te winnen van het net iets hoger geclasseerde MVV uit Maastricht. Narsing opende de score voor de Velsenaren in de 20e minuut. Maar Glynor Plet, die zorgde er met een eigen goal nog voor de rust dat de stand weer gelijk was. In de tweede helft maakte Plet die ongelukkige treffen weer goed. Door ook de bal in het goede goaltje te werken. Namelijk de goal van de tegenstander. En daardoor werd het 2-1. Vervelend detail van de wedstrijd was de rode kaart van Stam in de 79e minuut. Maar Telster hield met een man minder stand. En dat was dan toch wel een erg prettige bekomstigheid voor de Velsenaren. Dan gaan we eventjes kijken wat betreft de uitslagen zoals ze afgelopen vrijdag werden afgewerkt. Tenminste de wedstrijden. En de uitslagen die erbij horen. Emmen tegen Dordrecht werd 1-1. Fortuna tegen Eindhoven 2-3. Den Bosch RBC 0-2. Cambuur Veendam 1-0. Zwolle tegen de Omniworld. Dat werd 2-0. Excelsior Haarlem 3-0, maar zoals uh, eerder gememoreerd in deze uitzending, het zou wel eens zo kunnen zijn dat het Haarlems laatste wedstrijd is die ze afgelopen uh, vrijdag hebben gespeeld. Dat tegen Excelsior het werd dus 3-0. De Graafschap Helmond Sport 4-0, Telstar won dus van MVV met 2-1. En Os tegen Volendam, of eigenlijk was dat vroeger Top Os, tegenwoordig heet het FC Os. Uh, Vallendam, dat werd 1-1. En vanmiddag om half drie is AGO VV Apeldoorn. En dat staat voor Ont... Algemene Geheel Onthouders Voetbalvereniging. Ja, zo heetten ze helemaal. Tegen de Goa Eagles. Het is nog zelfs een beetje een, uh, een derby. Apeldoorn en Deventer liggen niet gek ver van elkaar af en het is op dit moment nog 0-0. De stand in de Jupiler League, de eerste divisie dus, is dat de Graafschap daar aan de leiding gaat met 50 uit 23. Cambuur volgt met 49 uit 23 en derde staat de Goa, de Eagles, maar die hebben een kluif vandaag af te werken tegen Apeldoorn. AGOVV staat namelijk zesde. De Eagles staan dus derde met 46 uit 22 gespeelde wedstrijd. Mochten de Deventenaren die wedstrijd vandaag tegen Apeldoorners winnen... dan komen ze dus weer op gelijke hoogte met Cambuur. Dan onderaan, daar wordt het een beetje lastig voor de volgende ploegen. Omniworld staat op de 17e plaats met 19 uit 23. Os staat daar weer onder met 18 uit 23... Emmen staat op de negentiende plaats met 16 uit 22. Hebben we ook nog één wedstrijd uh, te goed. En die moeten ze nog inhalen tegen MVV. En HC Haarlem, dat is de hekkersluiter met 12 uit 23 punten. Dus het is allemaal een beetje uh, triest gesteld met alles wat hier in de regio uh, te maken heeft op sportvlak. Uh, Dan gaan we weer even terug. dat geldt voor de Fatima Murillo de Mello, want uh, na haar hockeycarrière heeft ze toch uh, in een andere richting ingeslagen. En is er dus meer het uh, pad opgegaan van het pokeren, professioneel pokeren. Het schijnt ze nog ook al heel erg goed te doen. En Lady Gaga had het erover. En daarvoor hadden we een uh, heel leuk nummer van The Treats en Shalalala. Uh, jongens, die hebben vorige week vrijdag een optreden verzorgd in het patronaat uh, voor de voorronde van de Rob Akdaworden Dat is natuurlijk uh, zeg maar de opmaat voor bevrijdingspop, want de winnaar die mag op het hoofdpodium staan. Bij Bevrijdingspop op 5 mei van dit jaar. En dan ligt die sneeuw er al lang niet meer. en Dan hebben we of een modderpoel in de Haarlemmerhout. Of iets anders. Ja, <lacht> je weet het niet. Want uh, zo ver uh, vooruit kijken kan ik niet uh, met het weer. Maar het zou zomaar kunnen dat je dan op een gegeven moment een uh, modderpoel hebt. Want ik heb dat ook wel eens een keer meegemaakt. Maar ook dat het heel erg mooi weer was. En dat het uh, gewoon uh, de dood van het dak af uh, viel. Want dat kan natuurlijk ook al in, uh, in mei. En daar zit ik eigenlijk wel een beetje naar uit te kijken eerlijk gezegd. En uh, daarvoor, ja, daarvoor hadden we dus uh, nogmaals uh, Lisa, geloof ik, met Halleluja. Ja, yeah. yeah, die heb ik wel meerdere malen gedraaid, geloof ik, zo <laughs> langs mijn hand. Dus uh, ik krijg ook wat uh, toege, toegespeeld, hoor, van... Uh, van uh, het management uh, eerlijk gezegd. Dus uh, Kijk, nou loopt hier... Uh, en, uh, Maurice die loopt hier rond. en die, die moet ik nog even arresteren. Want er, uh, er is nog uh, straks in Café 4... een optreden van de zeer illustre Ruud Jansen. Ja, hij zal vanavond... vanmiddag aan het eind... Uh, een optreden gaan doen in uh, hetzelfde Café 4. Uh, aan de Hattestraat. Op uh, 24 januari. Dus uh, een, uh, een, ja, min of meer een beetje sentiment voor een aantal mensen. Want Ruud Jansen was een van de mensen die toch altijd bij uh, Jazz Behind the Beats... Het uh, festival wat we in de jaren tachtig hadden. Waarin bijvoorbeeld ook Jaap Dekker hier uh, was te vinden. En Rob Hoeken. Dat waren toch niet de minste uh, gasten die hier uh, zeg maar rondliepen. Die hadden we hier allemaal in het dorp rondlopen. En Ruud Jansen was er dan één van. Maar Ruud Jansen was dan geen echte jazzspeler. Maar die bracht gewoon lekkere koffers. En uh, de enige echte goede koffer waarvan ik altijd uh, toch een beetje vond... dat hij dat zo goed benaderde, Dat was natuurlijk de... Paradise by the Dashboard Light. Dat, dat deed hij zo verschrikkelijk goed. Ik weet niet of hij vanmiddag ook op het repertoire staat, maar het zou zomaar kunnen dat hij uh, dat ook gaat uh, spelen. Dat uh, dus straks. Uh, nog even iets uh, uit het, uh, het, het nieuws, nieuwsarchief van uh, AB Radio, want 9 medewerkers van een bagageafhandelingsbedrijf op Schiphol, die zijn deze week aangehouden voor diefstal... en ze maakten stelselmatig koffers open in de bagagekelder... om daar waardevolle goederen uit te stelen. Eerder werden zes verdachten aangehouden... in een groot onderzoek van de recherche van de Marge in Schiphol. Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van een Britse passagier... die in Londen merkte dat spullen uit zijn koffer waren verdwenen... en dat kwam van een vlucht uit Amsterdam. De Britse politie nam vervolgens contact op met de Marge op Schiphol. Op camerabeelden uh, vielen een aantal mensen door de mand... want uh, ze hadden dus daar wat waardevolle spullen uit de koffer, zoals kleding, geld en elektronica. Ja, en de Marge sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen zullen gaan volgen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie in Haarlem op Schiphol. Nou, we hebben er nog eentje klaarstaan. Uh, die is uh, van uh, Vierkoek with Fire. Ik vind het uh, trouwens wel een heel leuk, uh, leuk bandje. Uh, ook vorige week vrijdag uh, te zien in het patronaat. en dit heet Skip the Dis Day Nobody is out and so why did i get up why did i get up the birds and the cats and the dogs singing aloud It's Monday morning everything is close so why did i get up why did i get up that's it and that's it It's one of those days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 It's all pouring down, so why did I get up?